Chris Danny Vos. Ja, goedemiddag, Dick Schoof heeft afscheid genomen als premier van ons land. Hij heeft net een video online gezet... en daarin blikte hij nog één keer terug op de afgelopen periode. Het was een eer, zei hij. Het premierschap is niet de makkelijkste baan die ik ooit heb gehad... maar wel de leukste en de meest interessante. Ik vond en vind het een grote eer dat ik minister-president mocht zijn. Ik wens u allemaal het allerbeste en tot ziens. Nou, vanaf morgen is Rob Jette de premier. Schoof wenst hem veel succes. Hun succes is ons succes als land. En ik hoop dus van harte dat het jaren worden van oplossingen... vooruitgang en verbinding. En morgen wordt het nieuwe kabinet beëdigd. In Amsterdam doen honderden mensen mee aan een groot protest. Er is daar een mars om de oorlog in Oekraïne te herdenken. Deze week is het vier jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Demonstranten hebben onder meer Oekraïnse vlaggen bij zich. De komende dagen zijn er in meer steden dit soort herdenkingen. Er zit nog altijd iemand vast na de demonstratie gisteren in Den Haag. Er was daar een protest tegen de komst van asielzoekers en dakloze gezinnen. Het werd onrustig, acht mensen werden opgepakt... en de persoon die nog vastzit wordt ervan verdacht een agent te hebben mishandeld. De verdachte zou die agent op zijn achterhoofd hebben geslagen. De Olympische Winterspelen. Ja, we zijn officieel derde geworden op de medaillespiegel, de hoogste klassering ooit. Bijna alle sporten zijn nu geweest... en we kunnen met tien gouden medailles niet meer stijgen of zakken. Vandaag kwamen onze bobslayers nog in actie, zij zijn dertiende geworden. En daar is stuurman Dave Wesseling blij mee, zegt hij bij de NOS. Ik ben gewoon echt super trots op wat wij met het team hebben neergezet. Dat je dan in een traject van vier jaar niet alleen naar de Spelen gaat, maar een top 10 haalt en dertien in de viermans, dat is, dat is echt ongekend. En Noorwegen won de meeste medailles. Het weer nog van Meerplaza, grijs en ook nat, een graad of 10. Morgen opnieuw regen, maar dan ook af en toe de zon. Danny, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A58. Tilburg-Breda tussen Ulverhout en Galder. Elf minuutjes. En een melding voor de A73. Fenrij-Venlo. Bij het klop zader -Heijken. Daar is een omleiding ingesteld vanwege een technische storing. Moet je naar Maastricht. Volg dan de A67 en de A2. En controle gezien. Dankjewel voor het verklikken. De A28. Meppel Zwolle. Bij Zwolle staan ze. 101.4 is de hectometerpaal. Een bijzonder goedemiddag, stand in voor Stefan deze zondag. Zometeen Michael Jackson, Black or White, Contra, na Afrojacket, L.O.B. Black. You, you, music. you, music. you better with you. I had a dream, I was standing on a star. And I realized how beautiful. in a color. All right for you. Back to the Zo, of krijg je het antwoord op uh, Kees Casio. Welk nummer speelde ik net eventjes voor uh, drieën bij Tom en Bram op de piano? Kun je een leuke prijzen bekend mee winnen? Dus uh, het antwoord. En misschien ben jij wel de winnaar over een paar minuutjes. Eerst wist ik nog muziek van uh, Joe. En hij is misschien wel het levende bewijs dat de cultuur je een wereldhit op kan leveren. Toen hij bezig was met het schrijven van het liedje End of Beginning, moest hij van zichzelf soms gewoon, ja, maar wat op papier zetten. The more you kind of like have things around, the more you make an effort to just take the pressure off, not try to make anything amazing, but just get something down. And when you go back, you're like, oh, there's actually potential in that thing. Ja, dus perfectionisme even uitzetten, pen op papier en daar kwam dit uit. Joe an End of Beginning, nu bij Q. Just one more en Eva Max, you're the forever young. Dit is Q-Music met zometeen nog in Temptation. En ook CNCO komt eraan. Eerst nog er even Kees Casio inlossen natuurlijk. Ik heb net lekker gepingeld bij Tom en Bram even voor drieën op Kees Casio op de mini-piano. En de vraag is natuurlijk welk liedje speelde ik. Uh, Naomi heb ik aan de lijn. Hey Naomi, goedemiddag. Hallo, Hallo, goedemiddag. Jij hebt een lekkere family day vandaag. Je bent bij oma geweest. Ja, klopt inderdaad, ja. Leuk, heb je gezellig oma? Ja, op zich wel. het is heel gezellig. Ja, fijn. Hoe oud is ze? Um... Dat is altijd een gevaarlijke vraag, hè? Oh. Dat weet niemand. <laughs> nee, ja, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk ook even zo snel niet weet. Nou, dan gaan we <laughs> snel door over iets anders, Naomi. Want jij <laughs> denkt het liedje herkend te hebben. Ik ga nog één keertje pingelen op Kees Casio. Hoor ik daarna graag jouw antwoord. Ja. Daar komt hij nog een keer. Heb je herkend? Nou, ik dacht dat het Hazel sister was van Train. Nou, hey, dat is hartstikke goed. Je hebt sowieso het Q-prijzenpakket in de pocket. Kijk hey. of het ook nog dubbele prijzen worden. Want je kan ook nog een foto winnen... van Tom, Bram, Stefan en Kees Casio. Als Tom en nou. Bram het ook goed hebben. Dus laten we even luisteren naar wat zij hebben ingesproken net. Ja, Edje. Edwin. Hey. Edwin. Ja, dit was natuurlijk niet moeilijk. Met je gouden vingertjes. Hm? Het was natuurlijk uh, Train. Ja, ik, ik hoor het Sol, nu ook. Hey, Soul ja, ja, ja. Ik hoor het nu ook. Ja, goed gedaan hoor. Nou, Echt wat uh, talenten. Chopin van Q-Music. <laughs> Echt weer Noorlander, dames en Stefan Bauman <laughs> kan nog iets van jou leren. Juist, pak maar in, Stefan. Hey, veel plezier, Eetje. Groetjes ons. Hoi. Hoi. Naomi. Gefeliciteerd. Je krijgt dus ook die gescheerde foto erbij. Heb je al een leuk plekje bedacht waar die gescheerde foto in huis terechtkomt? Ja, ik ga hem in de huiskamer hangen. Daar kunnen mijn ouders er ook lekker naar kijken. Die vinden het helemaal leuk. In de huiskamer komt hij zelfs. Een hele prominente plek. Nou, stuur even ja. een fotootje deze kant op als die eenmaal hangt, oké? Okay? Ja, dat zal ik doen. Oké, okay, mooie zondag nog. En welk liedje denk je dat ik nu ga draaien? Oeh, dat weet ik niet. Ik ben je wel niet, benieuwd. Denk je nee. niet uh, dat liedje van Kees Casio? Denk je dat niet? Ja, dat, ja, op zich ja, dat klinkt wel logisch. Dat is eigenlijk wel logisch, hè? <laughs> Ik denk dat het helemaal zo zuster wordt ja. dan. Zullen we dat doen? Oké, okay. Train is <laughs> ja. hier, dag Nomi's.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 a seven stuck in my pain somebody like you will never be the same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 Just had to dance with you now See, there's nobody in it that comes close to you, no Your hands are on my waist, my lips you wanna taste Come, we'll it, then move it, then we'll be Our bodies on fire, we're full of desire If you feel what life, then you throw your hands up higher and to all the ladies all around the world, go ahead And we'll be It started when I looked in her eyes I got ghosts and I'm like, my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 Dat que no se baila nada tiempo History, Little Nix, you're the Van Lento. Bij Q-Music zometeen gaan we een nieuwe ronde doen van Repeat of Niet. En dan kan jij dus weer bepalen of een liedje vaker gedraaid gaat worden op Q-Music. Ja of nee, het is een eerste ronde vandaag. Oeh, spannend altijd hè. je net zoals als je meedoet aan uh, de slimste mensen van Expeditie Robinson of zo. Je wilt niet gelijk afvallen. Dus het wordt spannend zometeen voor een uh, Nederlandstalig liedje. Want dat zit er vandaag in, in uh, Repeat of Niet zometeen. En ook deze van Offenbach hoor je overdrive...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 Op nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zunweb.nl Nu bij Vibra Een babyfoon met camera voor 37 euro. Elders betaal je 49,95. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.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 Promo Fandom. verzekeringen voor hoger opgeleide. Inbouwapparatuur nodig? Loop even binnen bij ElectroWorld. Of ga naar Electroworld.nl. 18 plus speelboost. Dus. Ja? Echt, serieus? Oh. oh, wat een geld! me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt.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 We hebben het over half vier Q. Verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A58. Tilburg Breda, tussen Ulvenhout en Galder. 6 minuutjes en de A76. Geleen Keulen voor de grens. 10 minuten vertraging nu. Verder een melding nog voor de A73. Venrij Venlo. Bij het het Zader Heiken, daar is een technische storing aan de gang op uh, de route richting Maastricht. Daar moet je omrijden. Pak dan de route Eindhoven en neem een stuk mee van de A67 en de A2. Flitsers zijn er ook. Dankjewel voor het verklikken. Kun je doen via de Flitsmeister F, de A6 Lelystad muidenberg Bij Lelystad daar staan ze bij 72.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 Repeat. repeat. Of niet. Ik ga nieuwe muziek aan je voorstellen in repeat of niet ronde 1 voor een Nederlandse-Vlaamse samenwerking van Maxime en Babette. En dat Nederland en Vlaanderen goed samenwerken blijkt ook wel als je naar hun discografie kijkt. Want Maxime, geboren en getogen in Antwerpen, die scoorde eerder al een top 40 met Guus Meeuwen, sparen voor de nacht. En ook deze met Hanna Mee. Wil dat Uit het mooie Breda stond dan weer in het al 40 met de Vlaamse Meteor. Er is nieuw muziek, maar werkt in succesformule ook nu. Jij hebt het voor het zeggen. Stemmen kan via de Q-Music app. Laat maar weten. Gaat hij nog een ronde door? Of blijft hij in één ronde hangen? Dat kan natuurlijk ook. Het is de eerste ronde, tenslotte. Maxime en Babette, hoe dan ook. Wordt het een repeat of een niet? Laat maar weten via de Q-Music app. Repeat. Repeat. repeat. Of niet?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 Ik koop de bank beneden. De Maxime en de Nederlandse Babette samen op hoe dan ook. Wat vind jij ervan? De eerste ronde in repeat of niet? Gaat hij door vanavond naar ronde 2 bij Vincent? Ja of nee? Jij hebt het helemaal in de hand. Laat maar weten via de QMusic app. Niels, die heeft dat ingesproken. Nee, hey, goedemiddag. Nou, voor mij een nietje. Want volgens mij lijkt dit nummer veel te veel op mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh ja. Nou, die dus... Dus uh, voor mij een nietje. Joejoe. Okay, Oké, joejoe. Dankjewel Niels voor het stemmen. Marielle zegt, klinkt goed. Dikke repeat. Ans die zegt, ook repeat. Laura zegt, hoe dan ook een repeat. Marco wil hem doorhebben. Rico die zegt, wat een mega saai nummer. Dikke niet. En ik zie ook nog wat appjes binnenkomen van Jolanda bijvoorbeeld. Die zegt, ik vind dat Vlaamse accent wel lekker. Doe maar een repeatje. Freek die zegt, twijfelgeval. Maar voor nu een repeat. En Jona zegt, lang niks gehoord van Babette. Maar heel leuk deze. Repeat. Nou... Uit vlag en gelukkig voor Maxime en Babette zijn ze door. Ronde 1, poeh, overleefd, voorzichtig repeat. Wel een beetje hakken over de sloot, Wat ook een hoop nietjes binnengekomen dus. Uh, vanavond een nieuwe ronde tussen 9 en 12 bij Vincent Pronk. Ed Sheeran komt eraan. Azizal, mooi naar Jennifer Lopez en Pitbull. Hier is Anne Floor. Zij loven. Ja, dat is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 Go hard, you gotta get on the floor If you're <laughs> Baby, if you ready for things, I get hit. Just a game to come and play. As say we can do it our way and if love's just a game then come and play I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 Even naar Now Then When hoorde je bij Q-Music. En mocht je denken, waar waren de bombastische blazers in het liedje van Cher Special? Ja, De trombonist van de band, Jeroen, die heeft het hartstikke druk. Hij gaat namelijk blazersworkshops geven. Ja, je kan het gaan van een echte pro leren dus. Binnenkort eind maart, dan is het de eerste workshop in Deurne. Kun je het van hem leren? Dit is Joel Curry met Tom Gran en Lionheart bij Q-Music. Van Grennan en Lionheart. Bij Q Music. Het nieuws van 4 uur zometeen. Hey Dennis. Hey hallo. Ja, nu nog premier Schoof. heeft nog wat woorden voor ons allemaal. Oh, spannend. Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Horen we zometeen van jou. En ook de nummer 1 van het tol 40 komt eraan van Bruno Mars.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 Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BNW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige bedrijf.